De gemeente wordt verzocht deze godsdienstoefening te willen aanvangen door te zingen van Psalm 56, en daarvan het vierde zangvers. Gij weet ook oh God hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen uwe fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven? Gewis, dan zal mijn wrevele vijand leven, en als ik roep straks rugwaarts zijn gedreven. Dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven, niets, maakt mijn ziel verwaard. Het vierde vers van Psalm 56. is ons verzocht te lezen dat gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord wat u opgetekend kunt vinden in de algemene zendbrief van de apostel Paulus aan de Hebreeën, daarvan nader het elfde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. Wij noemden nu Hebreeën 11, de eerste 16 verzen. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door het zelf hebben de oude getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere of god geofferd dan Kain, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was al zo God over zijn graven getuigenis gaf. En door dat geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. Door het geloof is nog weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zien zou. En hij werd niet gevonden daarom, dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad, dat hij God behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen, want die tot God komt, moet geloven dat hij is, en een beloner is dergene die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen, die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de arken toebereid tot behaldenis van zijn huisgezin. Door welke arken hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats <kijkt> die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land. En heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren, derzelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundament heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sarah zelf een kracht ontvangen om zaad te geven. En boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van ene en dat ene Verstorvene zoveel in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand dat aan de hoeven der zee is het welk ontallig is. Deze allen zijn in het geloof gestorven de beloften niet verkregen hebbende maar hebben ze van verre gezien en geloofd en omhelst en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van het welk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt God zich hun er niet. Om hun God genaamd te worden. Want hij had hun een stap bereid. Tot zover. Onze en onze verwachting voor dit avontuur. Is in de naam u des Heeren, Heeren. Die de hemel en de herde uit niets heeft voortgebracht. Aan God die houdt en eeuwig leeft. En de nooit zal laten varen. De werken u handen. Amen geliefd.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 die voor Zijn troon zijn en de van Jezus Christus, de getrouwe getuige, derst geboren uit de doden en de overste van alle koningen der erde. Amen. Verliefde, laat ons nu trachten voor en met elkander het heilig en vlekkeloos aangezicht des Heren te zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heren des en der Erden, die daarin dat ogen woont en troont, ja die God van die brandende brand waarvan de as nooit gevonden is, omdat gij zij de een enige, de onveranderlijke en de eeuwige God. En tot wien zouden we dan lenen. Gij alleen hebt de woorden des eeuwige levens. Maar ach, heren, als we in deze ogenblikken verwaardigd ...mocht te worden om tot u te naderen... ...die zijn troon gevestigd heeft... ...op gerechtigheid en gerichting... ...dat zijn de vastigheden van uw goddelijke troon... ...en daar is nu het hele deugde beeld op, eer. ...en wij in onze diepe van Adam... ...wij hebben afscheid van u genomen met een eeuwigdurende vijandschap. O God, als we daardoor zijn indruk van mochten ontvangen, wie dat we werkelijk geworden zijn in die diepe val, Waar is al andere het aarde nog de hemel opdekt Dan kunnen we ook niet tot u naderen, O God. Want heb je van eeuwigheid, heb ge zelf een weg ontsloten. In die dierbare Emmanuel. En dat wel voor de mens, maar buiten de mens... Mocht u nu verwaardigd worden, heren, om door hem tot u te naderen. Die altijd is gezeten aan uw rechterhand, om voor zijn volk te bidden. En ach, heren, die kerk in zichzelf. En heb gij gezegd, geef gij hun te eten. En dan twee broden en vijf visjes. Wat zal dit jongste? Maar, o God, hoe zijn ze bediend geworden uit het heilige. Ze zijn bediend geworden uit de volheid, uw eeuwige volheid. En daar hebben ze moeten leren, o God, dat ze telkens weer een lege korf Dan moest die telkens weer door u opgevuld worden. Wat kon uw kerk toch eens in zijn armoede terecht, heer? Wat werkt uw volk op aarde? En dan roept de kerk het wel eens uit, o God, gij weet, o God dat ik zwerven moet op haar, Maar dan zal het wel een eeuwig Gods wonder wezen. Zeg dan uw volk, eer, als er eene traan in die fles komt. Het zal allemaal wel eigen werk zijn. En dan worden ze altijd maar bestreden, eer. En ze moet uw kerk het gaan leren uit uw geen vrucht. Tot in de eeuwigheid zijn hier nog van die vruchtelozen, ja van die gesnedenen, dat ze dan niet zeggen, o God, dat ik een vruchteloze boom ben, want als zij zich onderwerpen aan mij en mijn wetten zullen ik zijn plaats bereiden. Beter dan der zonen en de beter dan der dochter, o God aller genade, want dan is uit die eeuwige verdragende boom, die gezegende Emmanuel, die nu voor zulke volk op aarde gekomen is, ja gekocht op Golgotha, in het goddelijke recht afgesneden, o Heer, dan is er nog een hoop en verwachting voor uw kerk op aarde op een ondergaande wereld. Ja, dan wordt het een stervend mens op een stervende wereld. Ach, Heere, moeten we dan in dit avond uur nog eens uit u en door u bediend worden. Want uit u en door u en tot u zijn toch alle dingen. Mocht dan het kinderbakken nog eens opgericht worden. En mochten uw kinderen nog eens voedsel toegereikt worden. Misschien zit er wel een heren die gezegd heeft, ik zal nog een keer gaan en dan is het over. Dan zal ik het maar opgeven, o oh God. Mochten ze het maar eens opgeven. Om het voor u te verspelen. Want juist achter de dood ligt het leven. En daar vecht nu alles tegen van de mens. Want wij willen de dood maar niet inheren. Wij houden zij gevast vast aan de laatste strohalm. Totdat gij ook dat afsnijdt, o oh God. En dan uit je eenzijdige soevereinen. Goddelijke bediening wordt die kerk bediend, vanuit eeuwigheid, dan krijgt u vol te doen, met een dienend God, uit een repent heiligdom, om ze wederom te voelen, in de zoete grens. En zalige gemeenschap. Van uw lieve God en koning. Ach heren. we dan in dit avontuur. Door nog eens versterkt en verblijd worden. Want wij staan op een ondergaande wereld. En alles raast naar het einde. Maar we willen ons alle gedenken heren. Aan wie we zijn en wat we zijn. Alle die nog onbekeerd worden en een reisje. En het tijd gaat snel o God. Ons leven is maar een damp, en de dood, ach Heere, die wenkt ons ieder uur, en roep u volgend als het zou, God, zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geslapen. Ach, Heer, wat dan met uw lieve geest naar door de rijen heen gaan. Het onbekeerde nog eens komen te ontdekken aan hun onbekeerdheid, Heere. En uw volk is komen te ontdekken aan hun onbekeerlijkheid. Ja, daar ligt een eeuwigheid verschil, hier. Maar mocht wij ons gedenken, Heer, niet pleiten op enige gerechtigheid die in ons is. Want dan is er geen hoop en nog verwachting. Maar alleen pleitende op die borggerechtigheid van die dierbare emanimo. Ja, die kroon en troon verlaten heeft. Om zijn paarlen weder te brengen van de bodem der hel. En te hechten aan die middelaarskroon. Ach, heren. We gaan met uw lieve geest nooit door de reijen gaan. We gaan in het bijzonder ook die jonge mensen, de kinderen gedenken. Want ze leven op een ondergaande wereld. En al heren. We hebben het hier nog zo goed. Maar mochten ze het eens gaan ervaren. O oh God. Dat weldra alle klokken stil zullen staan. Want wij zijn in het einde der tijden. En weldra. O oh God. Als gij met uw oordelen komt op aarde. Wie zal er van Jacob blijven bestaan. Maar wie zal er blijven bestaan heren. En dan die arme kinderen. Die arme jeugd. Ja o oh God. Ze reizen met ons naar de eeuwigheid. En geen oog heeft medelijden met hun. Ze hebben het zelf ook niet heren. Maar wel ze nog eens een jonge leeuwetje grijpen. Dat ze deze meid hun knieën voor u mochten buien. En u achterna schreeuwen. Als een hart schreeuwt naar de waterstromen, o God aller genade, beheerst nog een oceaan van genade. Voor een schuldig volk is er altijd nog een borg geweest, heer. En dat zal blijven totdat tot de laatste geboren is. Uit de waarmoeder van uw eeuwige zondaarsliefde zullen er nog toegebracht worden, o God. En mocht dat zijn uit dit deeltje u erven, ja mocht hij samen niet eens te vergeven. Zijn. Maar ach, Heer, mag nog tot de vreerlijking van uw lieve naam en goddelijke deugden. Naar waarde nooit genoeg geprezen. En o oh, God, wat zijn we dan arm? Dan komen we altijd maar weer in uw eigen terug. En roep roept de kerk saint U licht. En waarheid nieder. En doe me door die glans geleid. En die glans leidt tot uw gewijde en weder. O oh, God. Don't claim to mind bangers you, raider. En daar komt uw volk terecht heren. Maar er zullen we allemaal eens terecht moeten komen. Wil het wel zijn voor ons op reizen. Naar die onzaggelijke eeuwigheid. En o oh God. Met de minste indruk leven we maar voort. Maar mocht dit avond u dan eens baag heren. Om de rust in de wereld eens op te zeggen. Om als een dood ongelukkig mens naar huis te gaan. We zouden nog open en verwachting zijn. Zou niet te vergeef zijn en waar moeten we het van alleen maar van verwachten, dat is van u die meldelijk geeft en niet verwijt, ach willen we hadden ook alle gedenken die met ons zijn opgekomen de hamstragers en andere deeltjes uw erven, we willen het bijzonder denken. gedenken die daar zo ernstig ziek ligt in het ziekenhuis, heer. misschien wel de laatste stap in zijn leven en dan is het eeuwigheid ook oh op en dan overtuigd van de waarheid maar we gaan er zelf nog eens aan te Pas komen, want gij hebt toch meer dan een zegen, gij hebt maar te spreken en het is er. Wil hem gedenken met vrouwen en kinderen, ook in deze diepe weg, hier, Het zal een afsnijdende weg worden, maar gij staat er boven. Maar ook de broeders van dit deeltje, waar hebben we gedachten over oh God. Gij hebt zich hier zelf geplaatst, hier, en ik weet, en dan moeten ze het zelf ervaren, en ze weten het ook. Het is altijd maar tegenstroom. Het is altijd er maar tegenin. En ze worden altijd in onze dagen maar vergruisd. Maar gij weet het, en zij weten het o oh God. En dan zo dikwijls moedeloos. Zo dikwijls indrukloos. Maar hij gaat het dichter het bevestigen. Zwak van moed. En klein van kracht. En dat zuster van jongst af zijn geweest en u heeft het behaagd o grote God niet deze arbeid te leggen op de schouders van engelen maar van zondige mensen kinderen die elk ogenblik maar weer geholpen moeten worden en die elk ogenblik maar weer moeten hier gaan leven uit u geen vrucht tot in dreeuwigheid ageren, maar uw vrucht is in mij gevonden, moeten ze dat eens ervaren ook in het bijzonder die oude dames broeder heren, bij het het klimmen zijn er jaren, bij het verminderen zijner krachten. Mogen we nou eens komen te versterken wat gij hebt gevroegd. Want alleen wat gij vroegd, dat zal maar juichen tot uw Heer. En al het onze zal achterblijven eer, Maar alleen het uw zet zal binnengaan. En dat zal eeuwig zingen van vrije genade. Op grond van recht, ja door u. En door u alleen om het eeuwig vrij mag. Oh, God. Wij zijn zo goed en abij. wil ook onze eigen leraars ook nog denken, Ook onze leraar en docenten. Ook in deze moeilijke wegen. Ah, hier, De arbeid is zoveel. En de arbeiders zijn weinig, oh God. En heb je nog een uitgestoten? Maar wat zijn het uw lieve gunst en goedheid? Dat die de gemeentes nog eens mocht komen te dienen. Om te de rijkdom van vrije genade voor de verloren Adam's kind. Ach, Heere, zie zo op ons, in gunst van boven, en wees ons nog een adiér, want zo dikwijls ook oh God eenzaam en verschoven, ja, dan. Drukt ons neer. Mochten we dat in dit avond u nog zo met de prediken, Onder bediening en bedouwing van uw lieve geest. Zodat het uitgangen mocht juichen. Tot eer en vereerlijking. Van u naar waarde nooit genoeg. Geprezen aan en vol eerlijke deuren Om uw zwerbonds willen. Amen. We zingen we nu geliefd uit 119e de derpe salmen en daarvan het 10e, het 27e en het 32e vers. Ik ben alweer een vreemdeling hier beneden. Laat, laat u gewoon op reis mij niet ontbreken. En dan het 27e, daar ik moet zien. Hoe snoedaards uw wet. Verlaten. Heeft beroering. Mij bevangen. Maar van het recht. Dat gij hebt ingezet. En wat er verder volgt. En dan ook nog het 32ste. Ik ben een vriend. Ik ben een metgezel. Van alle die u naam. O, moeder vrezen. Het tiende het 27ste en het 32ste van de 119e. De medereizigers naar die alles beslissende en de neemereindigende eeuwigheid. De wegen die God houdt met zijn kerk op aarde, gaan altijd door de onmogelijkheid heen. Het zijn altijd afgesneden wegen. Dus die weg die God houdt met zijn kind hier op aarde, dat gaat door de dood naar het leven. En daar ligt de mens nu zo tegen. Maar dat is nu de herfris die God aan zijn volk geschonken heeft. In deze wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Is dat de wereld om ons heen Nee. Nee, die wereld kan ons wel ontzettend veel pijnigen. Maar de wereld des bestaans. Ik heb de wereld overwonnen, want de aarde, die geeft altijd hoog op, van zijn prestaties, en dat hadden we reeds direct, na de vol. Daar had je lamech, lamech zong de liederen van lamech, het lied van de cultuur, het lied van de techniek, het lied van de wetenschap, het lied van de mens, zonder God, door de nacht, naar een eeuwige nacht. Dat waren de liederen van Lamert. Maar David zong een ander lied. Ik ben o Heer. Een vreemdeling hier beneden. Laat, laat u gewoon. Op reis mij niet ontbreken. Vroeg David om een bijbeltje? Nee mensen. Vroeg je om een psalmboekje? Nee ook niet. Waar vroeg David nu om? Wel onder leiding van Gods lieve geest. Want een mens is een grondslag. Is een afvoer eerder met alle genade. Maar laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. En dan lezen we zo dat Jacob die kwam bij Peniel. Nadat hij twintig jaren onder het dienstbereid geleefd had. Want dat houdt heel wat in dat Peniel. In onze tijden komen ze bij Peniel. Maar kennen geen bedel. En tegenwoordig blijven ze bij Bethel. En hebben geen behoefte aan Pniel. Dat is de mens. Maar Jacob moest het anders leren. Jacob kwam twintig jaar. In de dienstbaarheid. Wat zegt dat Gods kind. Wel dat hij met een geopenbaarde borg. Onder de wet komt. En bij Pniel deed God. Een afgesneden zaak op aarde. Want Sion wordt door recht verwoest. En als hij iedere keer in de doorgerechtigheid, dan moet een mens met al het zijne de dood in. En daar heeft hij echt geen lust in. Nee, echt niet. Maar, nu komt de kerk in een andere gang. En daar gaat hij zien met Jacob bij Prial ging over de jaboken des doods. Als een vreemdeling, in het land der beloften. En Ezo had reeds steen te Wat gebeurt er in Sichem? Daar werd Dina onteerd. sichem uitgemoord. Jacob in de banden. Want ik zal optrekken want ze zullen me zeker doden. Daar komt nu de kerk terug. Duizend zorg. Duizenden. Kwel aan mijn angst vallen. En daar hij haak op. Trekt hij op. En God lag beslag op alle vijanden. Je man had er nooit door gekomen. Maar al die vijanden lag die beslag op. En toen kwam de Heer. En zegt hij zegt in Genesis. Eh, 36 vers 11. 35 vers 11 zegt hij. Koningen zullen uit u voortkomen. Wat een rijke belofte! En er was een vreemdeling in het land der belofte. En er staat in Genesis 36, daar staat, en dit zijn de koningen van Edom. Dus Ezo zat reeds op de troon. En Jacob zwierig kruipel door het land der belofte. Altijd maar voortrekkende. Altijd maar reinzendig, En dan zegt de kerken gods wel eens. Uw woord dat is een land voor mijn woed. Mijn pad en licht. Om het donker op te klaar. En dan gaat dat woord dicht. En dan kunnen ze nergens meer bij komen. En ze kunnen er niet meer in te komen. Maar dan is het grootste gemeente. Ze kunnen er niet onder komen. En als ze er nu maar eens onder mochten komen. Dat God niet waardig was voor hen. Om dat woord nog eenmaal te openen. Maar dat het een gesloten boek voor hen werd. Dat ze mochten komen op dat plaatsje. Daar komen we nooit. Dat we aan de zijde gods vallen. Dat is een godsdaad. En wat gaat de kerk nu leren? Dat die zijde. Soeverein, uit het eeuwig vrijmachtig, goddelijk welbaar, zalig mag worden, en zalig moet worden. Maar als God een mens bekeert, dan wordt het een vreemdeling op aarde. Een vreemdeling. Daar moest ik zien. Hoe nou daarts uw wet verlaten. Dat zeker de nijden zit hier. Daar zit hij. daar moest niks, door de ontdekking van die goddelijke wet, wat 119 de 119e Psalm op rust, gaat hij leren hoe daar uw wet verlaten. Heet beroering bij wangen. want had de kerken der ervaren, zou God zijn genaam vergeten. Nooit meer van ontferming weten. Is dan zijn barmhartig heen. Ja door zijn gramschap afgesneden. Want het wordt zo donker in dat leven. Waarom? Omdat de kerk gaat op onbegrepen paden. En op onbegrepen wegen. En gaan we met onze wegen. Dan komen we in de dood. En gaan we met onze paden. Dan komen we in de duisternis. En God verbergt zijn ragen. Ik zei daarna. Dit krengt mijn pleeg. Dan gaat er een gekrenkte ziel over de aarde. En dat zijn nu de oefeningen. Die God houdt met zijn volk op aarde. Dat in de grondwet van het koninkrijk gods. En hoe luidt die grondwet? Door de dood naar het leven. Door de armoede naar de rijkdom. Door de afsnijding naar de vrijheid. Door de verbondenheid naar de verlossing. Door schande naar de Heer. Want zegt de Heer. Ik heb u lief gehad. Met een eeuw. Wat een keuze. Wat was jij zo'n tijd wel eens. Ja. Toen heb ik die onberouwelijke keuze mogen doen. Wij hebben nog nooit gekozen. Nee gemeente. Wij hebben alleen een Adam gekozen. En dat was kwijt. Maar God heeft gekozen. En die keuze is onberouwelijk. Want ik zal ze van het geweld er Ik zal ze vrijmaken van de dood. O dood, wat is uw prikkel? Hel, wat is uw overwinning? Hem vooral. Zal van mijn oog. Verborgen zijn. En hij zegt de oude smijt de geld. Als God ze weer moest kiezen. Dan die weer. Dezelfde. Dat is die kerk. Waarom zou God nu. Zulke gewoon houden met zijn kerk op aarde. Om ene planten met hem te worden. In de gelijkmaking zijn ze doods. Daarom zegt die grote paus. Ja die grote krijg is Hoog dat ik hem ken. In de kracht zijn er opstanden. In de gelijkmaking deelname zijns zijn levens. Gelijkmaking zijn doods. Maar eerst in die opstanden. Daar was het een toepassende woord. Daar werd het uit het borgwerk van Christus geschonken. En een aanmächtig volk hier op aarde, In de woestijnen des levens. In die stormnachten van het leven. wat alles schijnt onder te gaan. Dan lijkt het wel of God niet meer weet dat wij er zijn. Want ach, geliefde. De kerk heeft geen gebrek aan zelfkennis. Dat schenkt God zijn kerk op. En dat is nodig en dat is nuttig. Maar wij zijn er vijanden van. Die mensen die zo hard lopen met hun zelfkennis, die moet je echt niet hebben hoor. We hebben zelfkennis, we hebben zelfontdekking. Maar waar vind je nu een ziel die beoefent En Dat worden we in onze tijd niet gevonden omdat de kerk is zo ver van huis, mensen. Er ligt verspreid als beenderen aan de mond des vrouws. De Die heeft gezegd tot zijn volk. Gij zult alleen wonen. En nu zullen wij alleen wonen. We kunnen nergens meer Nergens. Alleen wat God wil. Dan hebben we ook niemand nodig. Volk deze Heer in ons midden. Als jij die eenzijdige bediening, die God hebt mogen leren kennen, dat je door genade een vreemdeling op aarde geworden bent, dan hebben we de wereld niet meer nodig. Dan hebben we aan God genoeg. Eerlijk. Maar dan zullen we eens wat zelfverloochening moeten gaan beoefenen. Mozes. Die stond bij de brandende brand. En dat bos is nooit verbrand. Er verbranden er wel duizenden per dag in die, in die woestijnen. We hebben er zelf gewoond. We hebben dat duizend maal gezien. Zijn zomaar weg. Maar dat bosje verbranden. En de as is nooit gevonden. Ik ben de Elva en de Omega. Dat gaat nu die kerk in. Wat zegt Calvin? Ja dat was een grote exegeten. Wat zegt hij? Ezeu kreeg zijn part op aarde. En Jacob moest genoegen nemen. Met de belofte. Daar moest Jacob op rusten. Want hij heeft die zaak nooit verkregen. En toen heeft hij Mozes in zijn jonge leven, Luister nu eens kinderen. Dan moeten jullie maar eens vanavond luisteren. Hij was jong. en hij deed de keuze. Liever kwalen behandeld. Met het volk van God. En dat houdt hij wat in hoor. Dan voor een tijd lang de schatten van Egypte. Maar dacht je nu dat Mozes eraan dacht. Dat hij tweemaal veertig jaar door die woestijn heen moest. Nee dat heeft hij nooit geweten. En in die woestijn, daar heb je ook geen kompas. Daar heb je altijd op wegen die niet bestonden. Zo komt de kerk op onbegrepen wegen en onbegrepen paden en dan moeten ze dikwijls uitroepen zou de heren het wel weten want er wordt een kind geboren en in uw naam Gerson ik ben een vreemdeling in een vreemd land en daar komt nu de kerk terecht. vreemdelingen op aarde maar ze verwachten een die fundamenten op. en Mozes tweemaal door de woestijn hij ik ga nou niet binnen oh die raadselen die raadselen want de Mozes de wet die brengt de kerk niet binnen. Mozes moest achterblijven. dan niet binnen. 80 jaar gesworden. En Kanaan niet binnen. Wat is dat dan voor een God? Want het is een trouw God. Ja die eeuwig leeft. En die nooit zal laten waren. Ach Gods kan ze in de banden leefd. Dus als de Heer zal nooit meer terugkomen. Hij is mij vergeten. En de Heer heeft mij verlaten. Is de reden voor volk ja? Iedere ogenblik van de dag. Daarom wordt de kerkzaal in een ander. Want in ons is geen reden. Dat God ooit naar ons om zou zien. Maar die reden ligt in een ander. Ja die ligt reeds van eeuwigheid. lief gehad Met een eeuwige liefde. Sarah Neus, Die zou zeggen. Heren zeg het nog eens. Wat moet ik dan zeggen. Ik heb u lief gehad Met een hele liefde. Mag ik het nog eens horen. Dat ik het nog eens mag de Zo laag. loopt het nu met die kerk op. Waarom? Omdat jij eenzijdige bediening. Het eeuwige verwondstrouw. Uit zijne volheid ontvangen. Genade voor genade. Op grond van vrije genade. Rustende. Op gerechtigheid en gerichtheid. En daar hebben onze patriarchie wel wat van geleerd. En daarom gaat de kerk neer. Wat goed, doet een afgesneden zak op aarde. De pennen niet te vast in aarde. Moeten we eens erop trekken, maar moeten we moeten weg verder. En artsenwerken. Over deze aarde. Zo staat er een ka in ging heen. En hij zwierf in het land van ons. Ver van God. Al. Ach, arme kinderstakkers. Ver van God al. En toch zo dichtbij. Want ons leven is maar een handbreed gesteld. En dan storten wij van de top van hier. In de eeuwige verwoesting. Dan gaan de bomen des graps dicht. Want het telkens ervaren, ook in ons ambtelijk leven. Hoewel kostelijke jonge levens worden afgesneden. En voor eeuwig te laat. Te laat. En daarom moeten we gaan heen. Tot de kerk gaat van de kruis naar de kroon. Om eeuwig te zien. Met de zangers aan de glazen zee. Door u. Ja, door u alleen. Om het eeuwig welbaar. Daar zal de kerk nu eeuwig voorzien. Daar is alles van de mens in het graf. Maar alleen wat God vroeg. Dat zal maar juichen tot zijn. Zal de kerk ruimen het rouwhoudend onderhoudend. En een dienend God erom. Uit een druppend heilig doen. Daar ze een ogenblik bij stil te staan. Onze tekstwoorden voor deze avond Kunt vinden vindt u voorgelezen schriftkapitel. En daarvan het dertiende vers. Deze allen zijn in het geloof gestorven. De belofte niet verkregen hebben. Maar hebben dezelfde van verre gezien. En geloofd. En omhelst... En hebben beleden. Dat zij gasten en vreemdelingen op aarde waren. Tot zover. En dan zetten we bobo's overdenking het leven van een vreemdeling. In hun beleidenis gasten en vreemdelingen hier op aarde. In hun werkzaamheden zoekende een andere vaderland. Tot zover. Dan kunnen we lezen hier in Hebree 11 dat Paulus die grote kruisgezant die gaat Hebreeën een brief schrijven. En deze mensen hadden alles verloren. Ze hadden al de bezittingen, waren ze kwijt. En ze hadden geleerd. En zoeren we nu op aarde. En de brief aan de Hebreeën, Dat is in bijzonder een brief van het hoge priestelijk werk. En in dat hoge priestelijk werk. Daar ligt, de, daar ligt nu de vergeving der zonder. En nu zeiden de Hebreeën, de joden. Heb je dan een hoge priester? Ja zegt Paulus, wij hebben een hoge priester. Wij hebben een hoge priester eenmaal per jaar heen gehad. In het binnenste heiligdom. Maar wij hebben er ook heen. En die is ingegaan in het binnenste heiland. In die drieurige duisternis is het vaderlijke van den vader. Dat is het richterlijke geworden voor Christus. En is dus in het richterlijke ingegaan in die eeuwigheid. Daar is hij binnengegaan. Niet met het bloed van stieren en bokken. Nee, maar met zijn eigen harte bloed. En waar ging die borg nu voor in? Wel voor buitenstaanders ging hij naar binnen. Omdat een buitenstaander naar binnen geleid zou kunnen worden. En dat zal hij op aarde moeten leren. Hij zal op aarde kennis moeten krijgen dat hij daar buiten stond. En dat hadden die joden geleerd. Dat uit de werken der wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Voor God. Maar dat het is een eenzijde godswerk. Dus het is een uitgewerkt voor Die onder de wet niet kunnen komen. Tot de vrede van de arme ziel. Op weg een reizen naar de eeuwigheid. Daarom zegt Paulus. En dan begint hij bij de patriarchen. En wat zegt hij dan van die patriarchen? Hij ze hebben het van verre gezien. En om en verbleed geweest. Waar spreekt hij nu over? Wel hij spreekt over het geloof. Maar wat is geloof mensen? Geloof dat is een gave God. Ja dat weten we allemaal. Dat weten de kattenke zand ook. Maar wanneer krijg ik geloof? Krijg ik dat dus de stere Jezus aan mijn ziel ontdekt wordt? Nee die weten nergens van. Die weten nergens geen woord van. Die hebben die zaken nooit van God geleerd. Want dat is de meest verborgen persoon. De borg. Wat kan een ziel toppen. Wat kan die jaren, jaren, jaren toppen. Voordat hij in het borgwerk ingewijd wordt. Dan zal die eerst eens kennis aan de wet krijgen. Zou je dag denken soms. Dat je borg voor je ziel krijgt buiten de wet om. Hij is het einde der wet. Maar wat dan. Dat geloof geloofgemeente. Dat is een gaven gods. Dat is een vrucht. Waarvan van de levendmakende daad. En in de wedergeboorte die vrucht. Wat zegt hij? Geloof, hoop en liefde. En dat gaat de zon daar ervaren. Wat gaat hij nu geloven? Dat hij verloren gaat. Waar gaat hij op hopen? Uit de zalm 69 beschaamd door mij. Die stil open. Dat de Heer het toch eens terug zal komen. Daar gaat hij op. En dan de liefde uit zijn ziel. De zonde haten en de zonde bieden. De wereld verlaten. O, oude natuur doden. En zo gaat die kerk heen. Dat is een levend gemaakte ziel. Ze hebben geloofd en beleden en omhelst. Dus waar zit dat nu op? Op de geloofswerkzaamheden. Die voortvloeien uit de wedergeboorte. Dat is de engere zin. Van de levendmaking, de ruimere zin, is de bekering. En dat zijn nu die wegen waar God zijn kerk leiden. En heeft hij heeft Abraham geroepen, 75 jaar oud, uit het urdergeleid. En nu moest Abraham met al zijn werkzaamheden in de dood komen. En hij is uitgegaan, staat hier zo duidelijk in onze tekst. En dan zag Abraham op het voorwerp desgeloond. Waar ziet Gods kind op? Na de levendmaking gaat de kerk uit Sinaren, de bron van al lichte leven. Maar die gezegende Emmanuel, in de verdere geloofswerkzaamheden van de ziel, zijn ze uitgegaan. Dus hij heeft een eerste afsnijding beleefd. Ja van de wereld. En hij zegt op de 116. Ik lag gekneld in banden van de dood. En dan die banden. Die kunnen nog wel een beetje rekken. Want dan gaat die ziel de wereld uit. Hij was 75 jaar oud. En hij ging uit het Urdergalveen. Hij verliet alles. En waar ging hij dan heen? Ja wist niet maar. Naar een onbekende toekomst. Dan gaat de kerk wandelen op onbegrepen paden. En op onbegrepen wegen, dan kunnen ze die wegen Gods maar niet doorgronden. En dan moeten ze maar in het geloof gaan volgen. En dan komt hij daar in het land der belofte. En er is er ongers en daar zegt de duivel, nou daar ben je nu in dat land, verloeiende van melk en oning. De groei genees meer wel, en zo wordt de kerk al aangevallen, in de eerste beginselen van zijn leven. Maar wat moet er dan gebeuren in dat leven wel, er zijn twee verwisselingen in het leven. Je hebt een staatsverwisseling, en je hebt een standsverwisseling. Je hebt hier staatsverwisseling in de wedergeboorte. Dus dan wordt dat nieuwe leven ingegoten. En als je hebt een standsverwisseling, Die had K in. En die had Aagab. En die had Judas. Die had de standsverwisselingen. Dat zijn die verwisselingen van de kroeg naar de kerk. Van de wereld naar de gozen. Is dat zo slecht helemaal niet mensen. Maar dat is de grond niet. Want er is er nog geen staatsverwisseling. Daarom vallen de meesten er weer af. En er is nou Gods kind godskind altijd bang voor. Dat hij weer terugvalt de wereld in. Want hij gaat toch zo leren dat hij vleeslijk verkocht ligt. Onder de zonde. Ja, dan kan hij s'nachts zijn bed wel eens nat maken. We kunnen ze de nachten wel eens liggen. Wegen. Waarom? Want als ze het zo zwaar voor God verzondigd hebben. En nu zijn ze die God kwijt. En wisten ze maar waar ze hem vinden konden. Al was dan andere einde der aarde. Maar daar wordt hij niet gevonden. Ik ging heen maar ik kon nergens meer vinden. Want hij is God kwijt mensen, En Abraham werd geroepen. En dan zien we zo duidelijk om een Rut uit wapen. En dan God die gaan Rut roepen. En Orpah ging ook mee. Rut had een staatsverwisseling. En Orpa een standsverwisseling, De dus Orpa die ging terug bij de grens. Ze kon die stap niet doen. Nee gemeente. Ze kunnen niet uit die wereld komen. Maar Rut zegt uw volk is mijn volk. Het enige waar Rut afscheid nam. Dat was bij de dood. Weet je wat de kerk zegt. Dan gaat dat kind van God naar huis. En ik naar de eeuwige nacht. Dat heb Rut moeten beleven. Dat daar zou die eeuwige scheiding volgen. Ah, oh, mijn medereizigers naar de inbegrijp. En er staat weer zo kostelijk in ons Deze allen zijn in hun werken gestorven. Nee, dat staat er niet. Dat sluit alles van de mens uit. Dus ik kom een afsnijding naar voren. Ja, bij de implanting van het geloof. Deze zijn alle in het geloof gestorven. Wat wil dat zeggen? Hij zal hun zelfs niet in de dood. Verlaten zelf niet in de dood, die een oprechtheid voor hem leven. Dus ze zijn in het geloof gestorven. Daar heeft God dat kind nog niet, daar heeft hij nog niet die mensen losgelaten. Nee. Want die ziel heeft wel wat beleefd in zijn leven. Wat heeft u die ziel beleefd? Dat de werken der wet geen mens gerechtvaardigd wordt. Hoe komt die eraan? Wel, dan krijg de kleine kerk te doen met de strengheid van de goddelijke wet. En dan gaat hij met zijn hele bekering overboord. Dan wordt hij zondaar voor God. In onze tijd zeggen ze dan. Als God een mens bekeert. Wordt het een verloren mens. Was maar waar. Maar dat wordt hij nu net niet. Want een verloren mens. Dat is een uitgewerkt mens. Dat is een mens die zijn dood voor de zandacht. Die een afgesneden zaak gaat ervaren. Maar dat zijn ongelukkige mensen. En die proberen hun geluk terug te vinden. Maar zo Wel door de werken der wet. Proberen zijn gestalte voor God op te werken. Maar er moet zijn einde komen aan ons gestaltelijk leven. Dan moet God nog eens een afsnijding in ons leven doen. En dat doet hij door zijn goddelijke wet. Dan snijdt hij die ziel af. Zo heeft daar dat ook ervaren. Het gaat hier over die vreemdelingen. Dan komt er een kamerling uit Moorland. Waar zocht die man het? Wel in Jeruzalem. En daar was die man in Jeruzalem. En waar liep die nu dood op? Op de wet. Liepen we maar eens dood op de wet. Mocht dat maar eens gebeuren gemeente. Dat je van als is een verloren mensen huis moet gaan. Met alles wat je je leven ervaren hebt. Want die goddelijke wet. Die hou niet van loven en bieden. Die hebben een drijvende kracht. Die drijft dag en nacht. Zoals de kanker lichaam verteert. Drijft altijd. Ik de wet weg of de wet mij weg. Die streng is vervloekt. Dus die goddelijke sententie. Dan gaat die ervaren. Dat Adam gewonnen zoon. Een blinde zoon. Van een blinde vader. Zonder God op aarde. En vervreemd. Van God en van de verbonden. Der belofte. En u spreekt hier over hem. En toch staat hier, ze hebben geloofd en de belofte niet verkregen hebben. hebbende. Zou de Heere dan zijn woord niet gestand gedaan hebben? Jazeker, maar die belofte wees niet alleen op het aardse kanaan, nee... Die belofte wees op het hemelse kanaal. Dus dat wees op Christus. Dus hadden die Christus van verre gezien. En in het geloof omhelst. En verheugd verblijt geweest. Hoe zou God dat zijn kind leren? Want dat is natuurlijk een gang in het leven. Een belofte van verre gezien. Dan laat God volk wel eens in de eeuwigheid kijken. Daar mocht Abraham. Moest met zijn eigen werk in de dood komen. Dat was heel wat voor Abraham. zeker. Wat gebeurde. Hij mocht geloven. Dat hij een nageslacht zou krijgen. Als het zand der zee. Maar zijn vrouw. Zat in die tenten kijken. Onvruchtbaar. Ze geweest voor Sarah. Jaar in. Jaar uit. Geen kind. Ja ja. Maar nou, dan krijg je natuurlijk iedere dag een bezoekje van de hemel. Dan krijg je tegenwoordig. Je leest niet dat Abraham binnen twaalf jaar God ontmoet had. Dus Abraham moest het met de belofte doen. En daar zat Adam. En in overleg met Sarah, de belofte van verre gezien, maar niet verkregen. Daar komt nu de kerk. En dan zegt hij tegen Sarah, waarom neem je Hagor niet? En daar wordt Hagor geboren, daar wordt Ismaël geboren. Een loud ezel van een kind. En Abraham liet de belofte rusten. Dat is nu de kerk. Dat is nu een gang die God zijn kinderen maakt. Toen had hij de belofte ook niet meer nodig. Toen had hij eis, En dan komt de Heer terug. In het leven van zijn volk. En dan is Abraham die zegt tegen heer, heer hoog. Nee. Het is niet meer nodig hoor. Nee hoor. Nee. Nee heren met eerbied gesproken. Het is nou niet meer nodig. Laat Ismaël maar voor je leven. Want dat is eenmaal een woudezel van een kerel. Die kan de belofte wel dragen. Waarom? Wel gemeente. Dat was Abraham zijn werk. En dat komt voort. Uit een wettische gang. En toen Abraham Ismaël Baard op Sara. Of Hagar, deze op de schoot van Sarah. Dat wil zeggen de tent van Sarah. Toen deed Sarah Hagar afstand van haar kind. Maar de is zegt nee. De dienstbare de wet zal niet erven met de vrije. Want het is die vrije gunst. Die eeuwig mij bewoog. Zal na dit jaar zal uw vrouw een kind waren. En dat is de vrije. Die zal Christus voortbrengen. En zo heb je dat meer in het leven van Gods kind. Neem nu het leven van Rut. Rut was een vreemdeling in een vreemd land. Rut. Dat de belofte van Boas. Ja, ja. Zal Boas ontmoeten op het veld. En zal Boas leren kennen. Zal liever voor de kerk. Maar zonder de bediening van het evenveel. Die borg mogen leren kennen. En gezicht op die zoete hemel, Die boas. En wat dat kind op de hele wereld. Geen steentje betrekking meer. Kijk daar komt nu de kerk. Dan kan de hele wereld wel gaan. Als ze boas maar hadden. Als ze nu boas maar hadden. Maar dat heb ik nu. Daar komt nu de kerk in in die hand. En dan zijn nu die onbegrepen wegen. En die onbegrepen paden. En de staat was het einde... Van de Balenorgens, van de gestenhogst. Daar zat ze. Daar zat ze met haar behoefte. Niets meer te eten. Niets meer te eten. Nee. Gods woord gaat dicht. Bouwers komt niet meer terug. En dan zit de kerk in die stille nachten. En dan zitten ze met de almen in de hoofd. Is het allemaal van God geweest? Was dat dan al bal als een ploep bedoeling? Dan Johannes de doper. Die zegt. En ik kende hem niet. Al gemeente die borg is overborgen. En ik kende hem niet. Zegt hij drie keer in het hoofd. Totdat hij die mij gezond heeft. Hem in mijn ziel openbaarde. de toekomst. hij En dan komt hij de afhangenis terug. En hij zegt. Deze zieper gaat er eens heen. Want ik kende me niet. En nou ken ik hem. Maar hij ken mij niet. Want hij is mij helemaal vergeten. Ik zit hier zomer in de gevangenis. In de kracht van mijn leven. En nou komt hij eens niet meer op bezoek over. En ik zocht hem in mijn bangen dag. Kilt hij op mijn hart en oog. Op de heffenaar omhoog. En heeft die borg zich in de belofte aan mijn ziel geopenbaar. Ik heb je deze is hem. En hij is hem aan. En nu. Hemel en aarde kunnen voorbij gaan. Maar de gevangenis daar gaat niet meer open. En daar zit, er, daar zit Johannes te lopen. Wat een zielestrijd van Johannes. Zou Godse genade vergeten. Daar zit de rut in deze meid. Nooit meer van ontferming heeft. En de belofte verkregen hebben. Zou. De Heere dan zijn goedgunstige, volk des heeren door zijn gramschap afgestegen. En daar gaat nu zo'n kerk over. Zijt gij de Christus? Of? Uit de nood zijn er zielen? Of? Verwachten we toch een andere? Hoe heeft de kerk dat niet gezegd? Want die borg houdt zich verborgen. En waarachter achter het goddelijke recht want Sion, die wordt door recht verwoest. En daar zien we die rut zitten. En hij zegt, nou niet hij de ruister, mijn dochter. En wat een gang voor dat kind. Hier moeten we toch ook sterven. Want zonder u kan ik niet zo. Nog van hier naar boven En is een godzalige groene wegen. Zou het voor uw kind niet zorgen, In deze barre zandwoestijn. Dat te denken trouwen worden. Dat zou ongelooflijk zijn. Maar daar zit de kerk. En hij zegt. Oomie kom. Leg je rouwklederen maar af. Was u baat u zalm. Wat. Wat een verschrikkelijke opdracht. Want ze stond in de schande van haar weduwschap. Zo staan we in het paradijs. In de schande van ons weduwschap. En ze was een vervloekte in haar afkomst. Ze was geboren uit de bloedschande lot, Ze kon nooit in de congregation of in de gemeente van Gods kerk komen. Een afgesneden zaak. Was u? Dat u u, En doe je bruiloftskleder aan. Bruiloftskleden. Ja. En de sluier voor. Wat moest er nu van Rut weg? <tomt> Wel de eer. De laatste was op haar dat wat een vrouw. <tomt> en wat een meisje heeft. <tomt> Dat is de eer. En er dat kind... Langs die geplukte velden. Zo komt de kerk er nu achter. Dat er niets meer te vinden is. Ook niet in Gods woord. Elke blad zij getuigd tegen ons. Want die goddelijke wet die betaalt wat geschuldig zijn. En de kerk heeft geen dubbeltje om te betalen. Hij heeft geen cent om te betalen. Blijf dan maar eens bekeerd. Nee, dan gaat de kerk met een gesloten mond over de wereld. Maar die wenende over de aarde. Wenende vanwege zijn gemis. Wat moet er nu gebeuren. Wel dat driehuis. Dat huishoudelijke. Uit het goddelijke. Dat moet voor de ziel ontsloten worden. Hij moet die borg leren kennen. En als wel een belofte had van boos. En er gaat dat kind langs die borrewee. wegen. Dikwijls Heeft die David het niet gezegd. Uw woord. Dat is toch een lam. Voor mijn voet. Maar een padje ten licht. Om het donker op te klaren. Maar het gebeurde niet. En daar gaat ze Het was haar laatste reis. Want als Boas ze nou niet wilde hebben. Wat dan? Als ik nu niet meer bij God mag komen. Wat dan? Dan is die kamerling terug. Waarheen? Waar ik vandaan gekomen ben. Waar is dat als paradijs? En dan, dan maar wegsterven. En dan maar wegkwijnen. Zo kostelijk op zijn Engels. Danny Paying Away. Dan zingt hij en sterft hij maar weg. Dan komt de Heer toch ook niet meer. En dan zegt de duivel toch geen heil bij God. En dan zegt hij, alles bedrogen. Er is nooit wat voor God bij geweest man. Die borg die moet je kennen. En als die borg niet kent. Oh, mensen houd dan je mond maar dicht. gaat dan maar gerust de wereld weer in. Maar dat kan ook niet meer. Want de brug is opgehaald. En dan maar sterven. En daar zit dat volk. En dan gaat dat volk. Wat gaan ze nu beleven? Een stervend leven. En wat staat er dan? De belofte niet verkregen. En dan gaat dat kind. En dan zien we die stille nachten gaan. Van haar leven. Want dan is het nacht in het leven. Kom maar kom dan kom maar kom zo gaat nu de kerk over daar zo gaan ze wel eens naar de kerk en dan komen ze aan in de kerk met 1500 mensen en zitten ze dood alleen dood alleen en dan wordt er gezongen mocht ik in die heilige gebouwen de vrije geus die eeuwige hem bewonen. En dan gaat het weer eens leven. Dan gaat het weer eens leven. Ach meester. zou zou zeggen, heer, dat de kerk me nooit meer hebben. Laat me de hele dan mee altijd meer zitten. Laat me altijd maar in die kerk zitten. Die vrije, vrije Want ik heb nergens geen recht op. Ik heb nergens geen aanspraak op. Ik heb mijn naam verloren. En ik heb mijn plaats verloren. Maar die vrije, vrije. Die eeuwig u bewoog. O die eeuwigheidsgedachte. Des vredes eens vaders. En daar zit die kerk naar uit te kijken. En dan komt ze bij boas, En hij zegt Boaz van wie zijt gij. En dan zegt ze Rut de Moabitische. De vervloekte. Die mijn grondslag totaal veroordeelde. Die Ru hier ben ik in de schande van mijn weduwschap. Maar ik moet sterren. Ik moet ontkopen. Spreid dan uw vleugel over mij uit. Waarom? Gij zijt de losse. Dacht je dat? Dacht je dat gemeente? Daar heb ik nooit van God gegooid. Want daar krijgt u de kerk. Kennis aan een zaak. Die die altijd betracht heeft en nooit begrepen. Hij heeft altijd gedrocht in zijn werkheiligheid Om op een op God aan te werken. En God werkt op zijn Heer. En hij te het ook. En wat zegt nu Moab? Ja maar kind. Er is er een nader dan niet. De wet. En die heeft recht op. En zijn huis. Kijk. En dan krijgt de kerk kennis aan u. En dan moet hij gaan leren. dat boos hij verder. En dan gaat het meisje naar huis toe. Nou liet God dat kind niet gaan. Zonder eten. Want hij laat zijn volk niet sterven in de leven. Zo en dan komt ze thuis. En zegt Naomi. Maar wie zijt gij mijn dochter. Dan staat ze met een gesloten mond, Want ze was boos niet. En daar komt nu de ziel terecht. Kijk. Het oude is weg. Dat is voorbij. Dus die rouwkleder is aan weg. En het nieuwe, dat had ze niet. Dat had ze niet. Weet je waar dan de ziel terecht komt, gemeente? In de 25e persoon. Duizend zorgen, duizend dood. Kwellen mijn angst, vallen Voor mij uit. Want ik kan er niet uitkomen. Uit mijn angst. En hoop. angst. Dat het niet van God geweest is. Angst. Dat ik terug zal vallen de wereld in. Angst. Dat ik me bedriegen zal voor de eeuwigheid. Angst. Dat ik sterven zal voordat de zaak opgelost is. En ik kan er niet uitkomen. Angst. En hoop. Daar komt nu het. En dan komt ze thuis. En hij zegt nou ze niet. Zit stil mijn dochter. Want deze man zal niet rusten. Voordat hij de zaak volleind zal. Want Gods verborgen gaan vinden. Zielen daar zijn vrees in. Want, en dat dan ook niet. Maar. En toen is dat kind eens gaan zitten. En toen hij ging zitten. Daar leg les in hoor. Toen hij ging zitten, zij ging zitten. Ging Boos naar de boord. En dan heeft zijn lichaam, zijn rijkdom, zijn leven. Heeft hij alles ingesteld. Voor wie? Voor het. En toen is hij teruggekomen. En toen is hij komen springend op de berg. Op de hupbelopoe. Toen heeft hij zijn bruidje meegenomen. Toen heeft hij zich getrouwd in het goddelijke recht. En zo wordt de kerkzaal. Maar wat wil ons dat nu leren, gemeente? Wat zal ik je nu eens zeggen? Dat wij trachten de belofte uit te werken, de ja, Abram ook. Dat bij Rut ook. Maar God werkt de belofte uit. En dat doet u er in echt voor de mogelijkheid heen. Dus de Heer werkt de belofte uit die die geschonken heeft. Die werkt hij zelf uit. Omdat het is een eenzijdig, een soeverein en een goddelijk werk. Niets van de mensen in aanmerking. Geen traan, geen zucht. Alles komt uit hem en door hem. Hem tot hem. Tot in de eeuwige eeuwigheid. Dat zal de zaligheid maken voor de kerk. En ze zijn alle in dat geloof gestorven. Ja van verre gezien. En omhels. Dan is de kerk ook uitgeweemd. Want er staat er in Ischia. Dat Sanerip dat is dat beleverd. En dan kwamen ze bij Jezaja. En dan zal het hele volk uitgeroeid worden. Maar dan zeg je zaaien tegen dat stervende, tegen dat omkomende, tegen door de wet verdoende. zegt hij tegen dat volk, maar uw ogen zullen die koning zien in zijn schoonheid. Zo zal die kerk hem zien. Hij zal ze eeuwen geloven, omdat hij het heeft gedaan. Want ze hadden het vaste vertrouwen. Dat is dat goddelijke geloof. Dat God zou het volleinden. En als dan Jacob aan het einde komt van die patriarchie, het niet van verre gezien en ons. Dan bestaat er dan nog meer in onze tekst. En hebben beleid. Daar komt nu de beleid. Dat ze gasten en vreemdelingen waren op huilen. Dan komt van Jacob op zijn sterven. Hij punt een puntje van zijn staf. Dat is het geloof. Dat is het naast hem heen. Op uw zaligheid wacht ik, Is het nog een eenzijdige voorkant. Dan moet de kerk nog zalig worden. Bij God vandaan. Houd dat toch vast gemeente. Want de grondslagen van de bevindelijke waarheid. Die schudden op de fundamenten. Want hier zit altijd nog een remonstrant. Die altijd nog zelf wat doen wil. Maar hij wordt totaal erbij te geplaatst. Want zij waren. Hasten en vreemdelingen hier op aarde. Dus dan moeten ze leren dat God de belofte der vervulling velemaal uitstelt in ons leven. En dat de kerk altijd maar voort moet treden op die onbekende weg. Want er zijn twee soorten vreemdelingen. We zijn van nature vreemdelingen van God. En van de verbonden der belofte. We hebben geen hoop in deze wereld. Dus alles waar we op heen reizen, gemeente, luister maar kinderen, dat is naar die eeuwige nacht. Door de nacht, in de nacht, naar de eeuwige nacht. Dat is ons bestaan. Vreemdelingen van God en van de verbonden der God. Geen hoop hebben de in deze wereld. En dat zijn deze vreemdelingen. Want ons arbeid buiten de bediening van Gods lieve geest. Al ben ik een prediker dan de steen uit de straat vliegen. Het niks te betekenen. Buiten de bediening van Gods heilige wet Kan het de toets van Gods geest niet doorstaan. En dan zal het wegvallen. Alles valt weg bij de dood. Want toen je uit de stad verder vlugde. Toen zei die leven, leven, leven. Maar hoeveel zijn er niet meegereisd op die pad. Hoeveel dwaalgeesten en wongedrochten. Hebben die op die pad gelopen. Maar het is er maar één gekomen, Dat is Christen. En toen Bunyan dat zag. Toen heeft hij gezegd. Al de hemelklokken. Zullen luiden. Als ik binnenkom. Zo nou zal het uitgaan. Maar ze hebben beleden. Dat ze gasten. En vreemdelingen waren. Hier op aarde. Was een oude leraar. Die zei tegen ons. Als God de hemel wil houden. De duivel de hel. Dan blijven wij wel even op de aarde. Al is nou nog zo ongelukkig leven hier. Dan blijven wij wel op de wereld. Dat is nu een mens. Omdat hij vervreemd van God zou wordt het nooit zo. De mens wordt het op aarde nooit zo. En natuurlijk mens wordt hij nooit moeder. Al moet hij dag en nacht sloven en schrouwen. Hij sloven. Hij grijpt naar het leven. Maar bij die sterren weet ik wel. Heel een weken geleden nog meegemaakt. Dat grijpen naar het leven. Om elf uur komt de dokter. Om elf uur. Zei die moeder. Om half twaalf was in de eeuwige. Altijd maar weer grijpen In die duisternis. In de eeuwige duisternis. Maar deze vreemdelingen worden hier niet bedoeld. Nee. Nee, die zeggen tegen je godsdienst of niet. Tegenwoordig hebben ze meestal alles overboord gegooid. Want ze denken als ze niet overboord gooit, dan gooit ze dat God het niet ziet. Maar die gooit ze ook overboord. Want dan zeggen ze, ja je moet er maar van maken wat er van te maken is. Het is eenmaal niet anders. Nee hè, is niet anders. Nee, het is niet anders. Dus maak er namelijk wat van je kind. Zij de jeugd ook. De wereld biedt zoveel. Maar dat deze wereld voorbij gaat, dat zeggen ze niet. En dat ons leven maar een zei draad is te dus zeggen, ze ook niet. Nee, nee gemeen. En daar gaat nu de mens, als in een beeld daarheen. Maar als God in de morgen stond er even. Geef dat beeld verachten. Maar zij hebben beleden, daar komt nu de blijk dus. dat ze gasten en vreemdelingen waren hier op aarde. Maar geen vreemdelingen van God, nog van zichzelf. Ze hebben door genade de wereld een scheidbrief gegeven. Ze zijn door genade gaan wandelen op dat pad. En dat is nu dat onbegrepen pad. Dat het hoofd van de kraai nooit heeft gekeken. Daar kan de wereld met onze zijn nooit inkomen. Dat zijn nu die wegen zo voor verroemeneer. Die zijn aan hun ziel gebleken. En aan zijn voor Het zijn vreemdelingen geworden op aarde. En wat komt er? Maar geen vreemdelingen van de verbonden der volgende. En ook geen vreemdelingen zonder hoop. En dan staat er hier eertijds. Al dat eertijds. Wet een Abraham uit het Ur. Een Rut het Moab paraag op toer. Daar komt een kreupel aan meefiboos. Is een dadelijk afkomst. Verdoemelijk verhoogd. Zo naar daar. Wat dacht je dan even boos he? Nou mensen die beentjes gehad. Dat had hij gaan lopen. Maar hij kon niet vluchten. Want er komt een tijd in het leven. Ik wou vluchten. Maar ik kon nergens zijn. Zodat mij de dood. Voor hem gescheid. Er sluit God alles in. En alle hoop. Mij gans ontvuld. En niemand zorgt. Voor mijn ziel. Gasten en vreemdelingen hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen waren hier op aarde. Hebben ze beleden? Dus ze hebben beleden dat ze zonder God verloren moesten Ze hebben het geleerd in hun leven dat ze nergens gerecht op hebben. Maar het zijn maar gasten. En wat deze gasten heeft nergens gerecht op, die mag niet binnenkomen, die moet binnengevraagd worden. Moet je maar eens goed onthouden. Dat leven van die vreemdelingen op aarde zijn inwonenden en bijwonenden. Ze hebben geen woon. Ze hebben geen woon. Ze zwerven maar op aarde. We hebben het gezongen. Gij weet, o oh God. Hoe dat ik zwerven moet op aarde. Daar heb je een rut. Zodat ook geen komen. Dan gaan alle deuren dicht. Alle deuren gaan dicht, mensen. Voor die vreemdeling. Maar ze hebben beleden. Dat ze gasten. En vreemdelingen waren hier op Weet je wie ook zo'n vreemdeling was? Maria Magdalena. Die was door God opgezocht. Ja kinderen. Dat was een jong meisje. Die was bezet met zeven duivels. der wel En zat het heel best naar de zon. Maar God wilde die duivel zijn? En toen zag Maria wie ze was. Het wees er beleden dat zijn gast en vreemdeling was. Ze was ook het eerst op graf. Het, het eerst op graf. Ze was liever bij een dode Jezus als zonder Jezus. Wat kan de kerk toch het leven bij de dood zoeken. Maar zij deed het. Dan gaat een iskie, die gaat piepen en keren als een zwaluw. Piepen als een en keren als een derde. Want daar raakt de kerk in zijn gasten toestand. En dan staat er in Gods woord, zo koerspoed, dat er was een koning, die bereidde een maaltijd voor zijn zoon. Goed luisteren hoor. Een koning, die er een maaltijd voor zijn zoon. Dat was de vader, voor Christus. De trekkende oorzaak. En dan gaat hij heen en gaat hij naar het Jodenrijk. En dan komt hij bij die rijke Joden, onder de wet. Niemand had lust om aan die maaltijd deel te nemen. Nee. Nee, die hadden geen lust om eens aan dat lichaam van Christus te benoemen. Helemaal Maar dan moest hij uit in de ERG en in de steen. Daar kwamen ze vandaan kreupelen, blinden, allerlei ongelukken, en die kwamen aan. En toen zat er nog één zonder bruiloft. En toen zegt hij zo, nu mens, nu vriend, hoe zijt ga hier gekomen? Kom, vertel het eens. Kan je verslag doen? Want die dacht niet zoveel van die koning. Hoor. Wel nee. Die dacht ik kan wel door het raam inklimmen. Nou die denken niet zoveel van die koning. Maar hij verloor toch zijn ziel. Maar die anderen kregen een pleet, Want die waren door de poort gegaan. En dan had de kerk het weer. Ontsluit, ontsluit. Voor mij schreden. Ja de poorten der gerechtigheid. Door deze zal ik binnentreden. En de loven. Uw majesteit. En toen kreeg ze een rijke maaltijd. Dan roept de kerk het wel eens uit. Hier het vet is. Van uw huis gesmaakt. Een volle week. Van rust lustmaak. Hier elke liefde droeg. En ze komen van de tafel, ze hebben niks in de rommel. Ze hebben weer niets in de rommel. Ze hebben maar beleden. Dat ze gasten en vreemdelingen waren op haar. Niets in de rommel. En in zijn tijd mooi had je nooit de tafel naar moeten gaan. Ja, had zegt, gezegd jouw rust en weinig rust. Het is allemaal onrust, het is allemaal ellende. Want als ik opstaat, zat de duivel nog waarom op te pikken. En zo gaat het maar heen als ze dit niet top. Een week van voorbereid wordt de ziel verwoest. Is het dan van God geist en de kerk? In de geloofsgehoorzaamheid beleden dat ze gasten en vreemdelingen zijn hier op aarde. En zo hebben we precies eender als wij vroeger als een Daarom moet je hele hoop mensen bij elkander. En als wij ze een taal spreken, dan reizen naar hetzelfde land. Met hetzelfde doel. Allemaal om een nieuwe toekomst Dus om het we zochten een ander vaderland. En dat is ook gelukt. We hebben een ander vaderland gevonden. We spreken allemaal diezelfde taal. En zo liggen nu geestelijk ook. Ze spreken de talen ons. Ze reizen met elkander door het leven der wereld heen. Altijd maar vooruitziende. Want zij zochten een stad Die fundamenten heeft. Dus dan kunnen de plannen niet te vastgeslagen worden. En dan zegt de Heer verder trekken. In deze barre zandpoestijn. In deze barre zandpoestijn. Want het is één God één koning. één Christus één geloof. En één de kerk. Ze reizen allemaal gezamenlijk. En hebben beleden Dat ze gasten en vreemdelingen waren. Hier op aarde, en bij tijden en ogenblikken. mogen ze met de dichter zingen, wat we nu willen doen. En wel uit de 146e derpe zalmen, en daarvan het 7e en het 8e vers. Het is de heer die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt, weven wees in twist gedingen, en ik kom er staan houdt, maar zijn arm der vrouw hoog, stuit den bozen in een loop. Het is de heer van alle aleren, Sion's godgeduchte macht, die voor eeuwig zal reveren, van geslachte tot geslacht. Zingt, Sion zingt zing, uw god en heer, prijs zijn grootheid, loof en heer, het zevende en het achtste, van 146 honderd zes en Nu de kerken gods naar de eeuwige stranden der eeuwigheid. De wereld leeft ze val uit. En Gods kerk leeft de val in. Gods kerk heeft zich eenmaal doodgegeten aan de verboden vrucht. Maar er komen tijden in het leven. Dat ze zich mogen verkwikken met de druiven van school. Dat ze het mogen proeven en smaken. Dat de Heere goed is. En nu zijn die gasten een vreemdelingen. Die zijn te kennen. Aan hun spraak, aan hun gelaat En aan hun kleding. Daar kun je die vreemdelingen aan kennen. Want ze hebben totaal niets meer op met de wereld. Zou dat altijd zo zijn geweest. Zou God's kind nou nooit en nooit heen nee. He? Want ze David zo kost. En wordt mij zien. Door het kwade licht verrast. Hij laat het mij. Toch nimmer overheen. verlos mij. Vans mensen over. Zo gaat nu die kerk. Door de woestijn des levens. Altijd zien, Zoals de noordster staat aan de die reizigers vroeger door de woestijn keek op de sterren. Daar stond een woordster. Altijd zien. In het geloof. Op een overste En En volleinder des geloofs. Die voor de schande, de vreugde die hem was voorgesteld. Het kruis heeft verdraag En de schande veracht. Dus in de dood van Christus. Ligt het leven voor God's kinderen. En dan gaan ze maar over de aarde. Altijd maar sjouwen mensen. In de tijd van Romeini. Als er iemand iemand vermoorde. Dan bonden ze dat lijk op zijn rug. Nou die men vermoorde echt nooit meer. Nee die konden ze gerust laten lopen. En zo sjouwen het nu de kerk overduin. Moeten zij altijd maar weer meesjouwen. En dan zijn we die zware vrachten. Want hij kan zichzelf niet kwijt. Jacob, die had een rachel lief. Veertien jaar voor rachel gewerkt. En geen seconde voor Lea. Want alles wat God schenkt is vrije genade. En zijn hele leven heeft hij Lea niet bemind. Want hij had die van God gekregen. Maar het was een van God beminding. En daar zie je Jacob zoeken. Altijd maar weer die Lea. Altijd maar weer Lea. En hij moest die rachel niet kwijt. Maar hij moest Rachel begraven. Was Jacob er toen met God eens vanzelf? Tegenwoordig zijn ze het overal mee eens. Nou ik niet door gemeente. Mag je eerlijk weten. Ik niet. En Jacob kon er ook maar niet onder komen. En dan komt die oude patriarch op zijn sterren. En is nu Rachel kwijt? Nee, helemaal niet. Hij is Rachel zeker niet kwijt. Lees het maar eens in de zegeningen, dan spreekt hij nu ook een Rachel. Dat het ragel kwijt was, nee, helemaal niet. Maar daar komt de dood naar bij. En het laatste bevel van Jacob was. Al daar begroef Abraham Sarah. En al daar begroef Isaac Rebecca. En al daar heb ik Lea begraven. Daar was die mijn God is. En daar wil de kerk rusten. In de dood bij de kerk. Heer de eens. Dan hebben David en Batseba. En dan moet hij gaan leren door wat ze praat. Dat hij met een gesloten mond over de aarde moet. En die zei wat hebben deze schapen? gedaan. Ik heb gezonden. En dan had de kerk met een gesloten mond over de wereld. Dan kunnen ze nergens meer bijkomen. En wat zegt hij dan opend. Ga je mijn lippen door uw kracht. Dan zal mijn mond. gestaan uw lof verbonden. Als God nog eens terugkomt mensen, Want dan komt hij bij de kerk nooit meer terug. En we zitten zwaar verzonden. En daarom zeg dat. En wordt mijn ziel door het kwade licht verlaat. En laat het mij toch niet meer overheren. Verlos mij eer, valse mensen overwacht. Dan heb je Simpson en de lila, Maar dat is mijn zijn ogen Denk daar goed om. En zo gaat die kerk over daar. Beleden dat ze gasten en vrienden waren. Want die zulke dingen zeggen. betonen. Dat zij een ander vaderland zoeken. En daar zoeken zij vaderland. En er komt de strijd van binnen. In de stormnacht in de woestijn. En dan zegt ze man het is nooit van God geweest. Je reist maar aan een ingebeelde hemel. Je hebt maar een ingebeelde bekering. Het was maar een ingebeelde overtuiging. Het komt van je opvoeding. Er is totaal niets van God bij. En ze zegt ze man je hebt een ingebeelde God. En zo reist die kerk maar verder. Door de stormnachten des levens. En dan zegt de dichter bezwijkt er nooit. In bittere smart. O bangen ook mijn vrees en hart. Zo zult gij zijn, ja voor mijn gemoed, Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig Want ze zochten een vader rond. Klaarlijk hebben ze bedoeld. Dat ze een ander vader rond zochten. Dat was die stad met die fundamenten. In het eeuwig geboord. Wel machtig wel wagen. Daar is de kerk op. En er worden hier een de pennen niet te vastgeslagen, want zij hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen waren. En haar waren in hun leven, altijd die strijd van het vrouwenzaad tegen het slangenzaad, en altijd maar weer tot het einde wordt die moeder België. Zijn hoofd gaat nederlijk. op het kussen erop voor de Wat eerst Adam moet willen gedaan heeft. Heeft de tweede Adam vrijwillig hersteld. Zo reist de kerk uit het babel der, brood, der gevangenschappen. Naar het Zion dat daar boven is. Door de hel naar de hemel. Zoals wij die leiding gezegd hebben. Daar gaat de kerk heen. En zo zoeken ze in het geniet. Zo heeft die zoete Emmanuel. 33 jaar gezorgen. En die moet die kerk nu gaan worden? Hij had geen steen. Om zijn hoofd op neder te leggen. Hij was de schepper van een man aarde. En hij wordt van enkele vrouwen gediend. O, dat onder. Van die nederbuigende dienende Christus. Dan krijgt de kerk met een dienend god doen, Uit een druppend heiland. En dan worden ze uit hem en door hem bediend. Op weg eruit. In die barisandvoestij. De oceanen des levens van. Mijn rechterhand. Vol sterk en heen. En dat gaat de kerk weer. Dat in al die voetspoor heeft hun oudste broeder gewonnen. En die is nu weer even aan de rechterhand des vaders. Als ze hem dan weer eens mogen zien. Hun oudste broeder. En hoeveel zijn er al niet voor gegaan. Ze zochten een vader. Ze zijn afgehouden En ze zullen eeuwig zingen. Van vrije genade. Op grond van het. Omdat ze beleden ervaren. En beleefd hebben. Dat ze gasten en vreemdelingen op aarde waren. Want die zulke dingen zijn, Die zulke dingen zijn, Hij zal hij. Nu komt hij onder de leiding. Het zacht. In het de zee. En die hem de val terugvalt. Die zal van hem. Zijn wegen Ach gemeen. Misschien zie we wel Voor de laatste maal op aarde. Waar reizen wij heen. Kinderen, kinderen. Ik zeg het zo dicht als arm op een ondergaande wereld. Alles heeft God uitgemoet. Nergens kan je meer terecht. Ze kunnen zelfs geen werk meer krijgen. En daar zwerven die stakkers maar over daar. Zonder God en zonder toekomst. En wel draag gemeente. Staan alle klokken stil. Denk er maar op. En dan staat ook onze levensklok stil. En waar zullen we dan aan landen? In die stad die fundamenten heeft. Ja de kleinste in de genade. Want door de Jordaan. Daar zijn kinderen gegaan. Die hebben zich weggeschoven. Toen dat bruisen van de Jordaan. Daar ging het volk die brede pad. En stond daar stond verbonds midden in de dood. Daar die kleine kindertjes. Ze hebben zich vastgeklemd aan moederslokken. Beleidig. Dat ze gasten en vreemdelingen maar op hadden. Maar God baande door die woesten waren. En die brede stromen onze kant. En daar stond die arke des verwoels. Niet aan de veilige kant. Midden in de dood. En daar ging de kerk. En er waren zuigelingen bij die des moeders borsten zoog. Maar ze leven zien. Van Gods goeder Zij waren waarheid en al tijd vermelde door mij want ik weet hoe dat vast gebouw van zijn gunst belaat, Het naar uw gemaakt bestek wordt nooit veranderd, tot in de eeuwigheid zal reizen. En zo min deemel ooit uit haar stand zal wijken, Zo min zal uw trouw ooit wankelen, nog bezwijken. Amen. Ach, Heere, dat we wat ogenblik tot U mochten naderen. Al is het dan ook zo arm, meer en alles te kort, O God. Maar Gij kunt het dan nog zegenen, met de zegeningen uitzien. Jeruzalem, O God, zal die kerk eenmaal zien, dat ik bemin. Wij treden uw beboorten om u, o Godstad doen, Heer. Het zijn de gangen zo voor u, meneer, die zijn aan uw volk gebreken. Mocht hij nog de naprediker zijn, heer, in het bijzonder de jeugd gedenken, ons alle goed aan bij zijn. We op de onveilige wegen, dames dragers, gedenken naar de grootheid uw erbarmartelheden, al die verpleegd worden in ziekenhuizen, inrichtingen in en vestigten. wees zijn goed en nabij hier, want we zijn door de zonde allerlei ellende onderworpen, ja, zelfs de dood, maar gij zijt overwinnaar van hel dood en graf, dat u dan mocht te leren kennen, o God, in uw graveersle, om uw verbonds willen. Amen. Onze slotzang zei zij de salm 40. En daarvan het achtste vers. Wij noemen de salm 40 vers 8. Verheugt het volk. Verblijt en alle neer. Die naar u zoeken. Telkens stond. En wat er verder volgt. Het achtste van de 40. De zegen des, heren, gaat in vrede. Heer zegen u en hij behoeden u. Heer doet zijn heilige aangezicht over u lichten en zij u genadig. Heer verheffen zijn aangezicht over u en de geven u.